Uur. Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd enige vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Ookmaar. Bij Uitgeest heeft een bestelbusje in brand gestaan... en door de opruimwerkzaamheden zijn er nu twee rijstroken dicht. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf Beverwijk. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zandvoort, een zomerheers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Een beetje de, de, de ritmesectie van Black You Deze twee heren. Maar ze hebben ook, geloof ik ook nog uh, dingen geproduceerd. Slide Dunbar, Rabies Shakespeare. Uh, binnen de jaren tachtig hebben ze dit uh, nog eens een keer uitgebracht. Uh, en dat bleek toch nog uh, wel een aardige floorfiller te zijn. En uh, wij in onze piratenperiode hielden er toch nog wel een leuke twaalf in over. Make a move. En het is vandaag helemaal dag. ...de laatste donderdag van mei... ...en dat betekent in deze Zandvoort... ...daait door natuurlijk... ...de dansbare muziek... ...en uh, of dat nu classics zijn... ...of een beetje de recente... ...want wellicht komt dat ook nog voorbij... ...dan weet je dat ook alvast... Uh, ...dat zijn allemaal dingen die... Uh, ...tussen nu en 7 uur kunt uh, verwachten... we zijn er op Harms vorige week... ...ga je deze dan ook draaien? Nou, wat denk je zelf? Hier is... ...Starpoint, en object of my desire... I'm I'm here We een beetje vooruitkijken op wat we straks tussen 7 en 10 gaan doen. Dat is dan 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. In Alternative VM daar zitten uh, heel uh, veel hip-hop dingen en uh, ook nog wat uh, ja, redelijk sol en dansbare dingen in. Dus in dat opzicht uh, kom je in, uh, in dat opzicht wel aan je trekken de, de komende drie uur. En bovendien, we hebben ook nog uh, live muziek, maar dat straks vanaf zeven uh, uur. Uh, dit is uh, de laatste donderdag van de maand, uh, de Hemelvaartsdag is het ook nog eens, dus dat is heel, heel fijn. Uh, dan draaien we de meestal de dansbare nummers in... Dit gedeelte tussen 6 en 7. En we hebben er ook weer twee gehad. Starpoint en Object of My Desire. Dat is een van de favorieten van een uh, goede collega van mij... op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Die zei vorige week, zou je hem dan willen draaien? Tuurlijk, jongen, dat het uh, altijd bij deze gedaan. En daarachter Patrick Cowley. En het is uh, precies 40 jaar geleden... dat er uh, achter deze producer, dance producer... Uh, een eind aan zijn leven kwam. Hij is niet oud geworden, 32 en dat is ook alweer 40 jaar terug. We gaan op naar het, uh, de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Maar dit is dan echt nieuw materiaal. Want dit is nog niet eens zo gek uit. Uh, gek oud, moet ik zeggen. Uit 2022. Komt uit Amsterdam. Hij heet artistiek. En achter artistiek, dat schrijf je met een R schuilt Ruben Rietveld en volgende week in Alteur de geeft hij tekst en uitleg over zijn dancemuziek. En dit is Asteroid. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS journaal. Oudjournalist Willy Broert Frikken is overleden. Frikken was in de jaren 70 en 80 tv-reporter bij het actualiteitenprogramma Brandpunt en daarna kreeg hij eigen programma's bij RTL en SBS. Frikken was al langer ziek. Hij was 80 jaar. Van der Valk gaat tijdelijk 75 asielzoekers opvangen in kasteel Meerwijk in Den Bosch. De hotelketen werkt samen met het COA om Ter Apel te ontlasten. En de voormalige Formule 1-baas Bernie Ecclestone is aangehouden op een Braziliaans vliegveld. De 91-jarige miljardair wilde een pistool meenemen op een privévlucht naar Zwitserland. Na het betalen van een borgsom mocht hij alsnog vertrekken. Het weer in de noordelijke helft van het land, kans op wat regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen af en toe zon, maximaal 19 graden. Met die twaalf uh, hintjes uh, had ik er net uh, in het eerste half uur R4. Voor, deze, voor dit half uur staan er drie. Dus, uh, onder het uh, motto lange halen gauw thuis. Uh, Jamaica Girls and On The Move uit uh, midden jaren tachtig. Heel erg uh, populair en gewild uh, bij de Amsterdamse radiopiraten. En ook uh, hier in Zandvoort bij enkele. Dan om ook gedraaid te worden. Dit is niet zozeer een, uh, een dans... Uh, Klassieker als het gaat om iets wat niet heel erg bekend is geweest in de hitlijsten. Dit wel, want is uit de jaren 80 een, uh, sowieso een floorfiller uh, geweest. Maar het is ook nog eens een, uh, groot, een knijter van een hit uh, geweest. Uh, Weeks and Company en and Rock Your World. Talking about rockin', talking about rockin', talking about rockin' your world, talking about rockin', talkin about rockin talking about rockin', talking about rockin', talking about rockin' your world. Talking about rockin your world. Talking about rockin' Talking about rockin' Talking about rockin' Talking about rockin your world. Ja, dat was het uh, zeker een uh, floorfiller. En ook dus een uh, grote hit in de top 40 geweest. Van Weeks Company, het was een beetje de periode dat uh, deze jongen zo langzamerhand op de donderdagavond uh, de Sal ontdekte. En daar is die verriemaat ook nog een uh, regelrechte concurrent. Hij uh, doet tegenwoordig ook nog steeds op het internet uh, dat hele radioprogramma. Vanaf Bonaire, want daar woont hij. De, een van die nummers die daar het ook goed deed was uh, dit nummer dus. Weeks and Company en and Rock Your World. Naar voor de Jamaica Girls, maar die had ik ook al uh, kitjes afgekondigd. Want als je 3, 12 inches draait in een half uur, dan wordt het wel uh, heel erg uh, aan. Wat gaat hij dan doen in die laatste 11 minuten? Nou, ik uh, zat er ineens uh, van de week aan te denken. Ik denk, uh, er is toch nog een nummer... wat ik, uh, wat ik wel eens uh, veelvuldig heb uh, gedraaid... Uh, tijdens uh, klasseavonden of van die discothekenfeestjes... of huiskamerfeestjes, hoe je het moet noemen wilt. En dat uh, is een nummer uit 1982. Dat is heel erg leuk, want het is precies 40 jaar geleden... dat dat uh, jaar uh, ja, uh, dingen voortbracht. En dit was één van de dingen die het uh, voortbracht. Uh, Houdini! Wie kent ze nog met uh, dit fijne nummer en het is wel meteen ook de hele lange versie van Mr. Magic's Mond. straks om 7 uur dus 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf in Alternative FM. and everybody said we're the way to go the moment he went on the air it was plain to see a new phase was here he started out playing mostly rap then they all said nobody's into that well they all turned out to be wrong cause rapping on the mic had caught on strong some still say it's not what's happening at the rapper's the life went triple platinum the regular world was in for a smash you can tell first close the grandmaster flash Rondie Stevie won Tina Marie they even made a rap out of me in no time at all You heard our rap and you caught a contact And by now you all to be blasted We want you all to know that we got to go But it was big fun while it lasted Hey y'all, but well, we'll be back again to tell all your friends Good things don't always come to an end With something innovative to rock it all well From XC and the rapper Jalil